Ja, want we zijn bezig in een serie, die zijn we vorige week begonnen, een serie over eerlijk, daar komt die eerlijk over relaties, liefde, dankjewel, heel fijn, dankjewel. Eerlijk over relaties en liefde en seksualiteit. En als je deze onderwerpen allemaal ook mee naar huis wil nemen, in de gang, in de hal, daar liggen nog meer van deze uitnodigingen. En vorige week zijn we gestart met liefde. Liefde is. En eigenlijk was toen de bottom line, liefde is gericht op de ander. Liefde is kijken wat vindt de ander fijn en daarbij aansluiten. Dat was één. En vorige week hebben we ook gezien, liefde is de ander. En de ander was dan met een hoofdletter. Liefde is God. God is liefde. We hebben toen gezien, Jezus is liefde. Nou, dat is eigenlijk de basis, ook voor deze toespraak. Met andere woorden, die toespraken in deze serie, die uh, hebben met elkaar te maken en gaan op elkaar door. Nou, vandaag dus de schoonheid van intimiteit. Nou, ik heb het een beetje aangepast, het woord de schoonheid en de kwetsbaarheid van intimiteit. Dus volgende week, dat onderwerp van volgende week komt ook al vandaag aan de orde. En volgende week, week zal het ook weer over zowel schoonheid als kwetsbaarheid van intimiteit gaan. En dat woord intimiteit is een beetje verhullend. Wat er ook mee wordt bedoeld is seksualiteit. Um, intimiteit, seksualiteit heeft veel met elkaar te maken, daar kom ik straks nog op terug. Maar het hoort in ieder geval bij elkaar. Waarom twee keer over seksualiteit, waarom twee keer over intimiteit... Nou, omdat ik eigenlijk gewoon niet uitkwam in één keer. Er staat in de Bijbel zoveel over seksualiteit. En als ik probeer om echt recht te doen aan de Bijbel, dan heb ik gewoon aan één keer genoeg. Of aan één keer niet genoeg. En um, ja, ik probeer er genuanceerd over te spreken, dus daarom heb ik er gewoon twee zondagen voor nodig. Ik had bedacht van als we het gaan hebben over relaties en liefde en seksualiteit, zodat er wel heel veel mensen komen, want het is een heel bijzonder onderwerp waar iedereen mee heeft te maken, maar... Het is ineens rustiger dan vorige week. Dus misschien had ik het toch wat minder hard moeten aankondigen dat het vandaag gaat over seks. Ik had bedacht, iedereen vindt dat vast heel boeiend, maar het is juist rustiger dan vorige week. Dus misschien zijn mensen toch meer van de liefde. Goed, maakt niet uit. Uh, volgende week dus weer toch over seksualiteit. Um, ja, vandaag doen we het zo. We pakken verschillende teksten uit de hele Bijbel om ook recht te doen aan de hele Bijbel. Volgende week doen we het anders, dan pakken we één stukje uit de Bijbel en dan kijken we daar de hele toespraak naar. Maar vandaag doen we dus, proberen we een beetje een overzicht van de hele Bijbel te creëren. Nou, hoezo relaties, liefde en seksualiteit? Nou, een van onze doelen is het volgen van Jezus. En wat betekent Jezus volgen? Dat betekent zoiets als, um, ik wil niet alleen maar mezelf volgen, maar ik wil in de eerste plaats Jezus volgen. Ik wil niet in de eerste plaats doen wat mijn vrienden normaal vinden. Of wat mijn vrienden voor richtlijnen hebben. Of voor wat Amsterdam voor richtlijnen heeft. Nee, ik wil in de eerste plaats de richtlijnen van Jezus in mijn leven. Dat is Jezus volgen. En dat betekent dat, hoe moet ik omgaan met mijn ouders? Nou, dan kijk je wat zegt de Bijbel daarover. Hoe ga ik om met mijn schoonmoeder? Hoe ga ik om met geld? Hoe ga ik om met seksualiteit? Met andere woorden, elk onderdeel van je leven ga je dan daarmee naar Jezus. En je gaat kijken wat, wat heeft Gods liefde, wat heeft het verhaal van Jezus, zijn dood en opstanding waar we over hebben gezongen. Wat heeft dat daarover te zeggen? En de uitdaging voor vandaag is, mag Jezus ook iets zeggen over jouw seksualiteit? Mag God ook daarover spreken? Wil je hem ook daarin volgen? Want ik geloof 100% dat God jou en mij heeft gemaakt. En als hij de ontwerper is van mensen, is hij ook de ontwerper van seksualiteit. En dan weet hij ook het beste als de ontwerper hoe hij dat heeft bedoeld. Dus ik geloof dat het ook het beste is voor ons allemaal als we op die manier ook kijken naar seksualiteit. Nou, dan probeer ik het boeiend te maken voor de tieners daar achterin. Hebben jullie al rode oortjes? Nee, nog niet. Nee, ik probeer het boeiend te maken voor de tieners, maar ook voor mensen die niet getrouwd zijn. Ook voor mensen die wel getrouwd zijn, voor mensen die samenwonen, voor mensen die ouder zijn, jonger zijn. Voor mensen die heel vaak in een kerk komen, voor mensen die nooit in een kerk komen, hoe je hier ook zit. Ik geloof dat je vandaag wordt aangesproken door de woorden van God uit de Bijbel over seksualiteit. En je zult het vast niet overal mee eens zijn, hoeft ook niet. Maar waar het mij nu wel om gaat is... ...dat ik geloof dat iedereen vandaag wordt bemoedigd en wordt aangemoedigd. Want als het gaat over seksualiteit kun je allerlei verschillende ideeën hebben... ...en ook verschillende achtergronden. En Mieke, mijn vrouw, die heeft een mooie sheet gemaakt... ...en die gebruikt eventjes om dit een beetje te laten zien. Hoe kun je hier zoal zitten? Lees het maar eventjes, al die wolkjes. Ik neem ze eventjes samen met je door. Even linksonder. Misschien denk je wel ba seks. Heb ik niet per se positieve ideeën bij. Of linksboven, hoera, een moraalverhaal. Gewoon even uitzitten. Of misschien denk je seks weinig ervaring mee. Of misschien in het blauwe wolkje, ik voel me nu al schuldig. Ik kan het toch niet overdoen. Of misschien zit je in je denkt, zegt de Bijbel echt iets over seks? Nee toch? Of misschien, jottem, seks, ik hou er wel van. Of het huwelijk dichttimmeren met bijbelteksten. Ik ben benieuwd. En als laatste nog, als ik heel geïnteresseerd blijf kijken, ziet niemand wat ik heb meegemaakt. Allerlei verschillende achtergronden die we kunnen hebben en ideeën die we kunnen hebben bij seksualiteit. Nou, ik denk dat we vandaag... Uh, hierover uh, dingen gaan horen die echt bizar zijn, bizar mooi, maar ook bizar en wereldvreemd. Totaal wereldvreemd. Wat God zegt in de Bijbel over seksualiteit, dat is totaal niet meer in deze wereld aanwezig. Tenminste, ik zie het heel weinig om me heen. En toch geloof ik dat het goud is. En dan zou ik willen zeggen, ga voor goud. En neem geen genoegen met minder dan goud. Goed, dat was de hele inleiding. Nu gaan we aan de slag met het eerste stuk. De schoonheid van seks. De schoonheid van seksualiteit. Dat is de eerste. We doen drie punten vandaag en dit is de eerste. De schoonheid van seksualiteit. Helemaal aan het begin van de Bijbel, daar zien we dat God mensen maakt... Hij schiep Adam en Eva, hij schiep Adam met een penis en hij schiep Eva met een vagina en hij zag dat het zeer goed was. Adam en Eva waren naakt, even by the way, als je het nog niet wist, dus zodoende weet ik dat, dat ze zo waren geschapen. Je voelt wel, als ik dit zo zeg, penis en vagina, o, mag je dat wel zeggen in de kerk? Dan voel je iets van schaamte. Dan voel je iets van, ja, maar zo kan je toch niet zomaar praten over seksualiteit. Um, kan dat zomaar wel. Het is iets toch privé. Het is toch iets voor mezelf. Ja, dat klopt helemaal. Het is iets privé en het is ook iets kwetsbaars. We praten er niet zo makkelijk over. Ik praat met mijn vrouw ook niet zo makkelijk over seksualiteit. De meeste mensen die ik heb ontmoet, vinden dat moeilijk. Moeten altijd over een drempel heen voordat ze dat doen. Waarom doen we het dan toch in de kerk vandaag? Nou één, waarom over die schoonheid van seksualiteit? Omdat het een prachtige gave van God is aan elk mens. Elk mens heeft seksuele verlangens gekregen van God. Waarom heeft God dat gegeven? Omdat hij heel veel van elk mens houdt. Hij houdt van deze wereld. Hij houdt van hetgene wat hij heeft gemaakt. En ik weet zelf als vader van drie kinderen, ik wil goede dingen aan mijn Kinderen geven. Ik wil het beste voor mijn kinderen. Dus wat geef je als je mensen maakt? Dan geef je hen hele mooie dingen. Dan geef je hen seksualiteit. Om enorm van te genieten. Waarom gaat het hier nog meer over? Omdat de Bijbel er veel over zegt. En we hebben het in deze kerk gewoon over de hele Bijbel. Dus ook over seksualiteit. En het laatste, als we er niet over praten, over seksualiteit, kun je ook nooit uh, ontwikkelen... In seksualiteit. Je zult erover moeten leren praten. Als je daarin wil groeien. Hoe moeilijk het ook is en hoeveel schaamte je ook moet overwinnen. Als je erover leert praten met je partner. Kun je ontwikkelen op het gebied van seksualiteit. Goed. Schoonheid van seksualiteit en intens genieten van seksualiteit. Dat komt in de Bijbel ook voor. Ik lees daar even twee teksten van met jullie. En ik projecteer ze eventjes. De eerste... ...is uit het Bijbelboek Deuteronomium 24, vers 5. Als een man pas een vrouw heeft getrouwd... ...hoeft hij niet onder de wapens te gaan... ...of enige dienst in het leger te verrichten. Hij is een jaar lang vrijgesteld... ...en hij mag thuis blijven om zijn vrouw gelukkig te maken. Hij mag zijn vrouw gelukkig maken. Dus dat is niet zes witte maar 52. En ik heb in een Bijbelcommentaar opgezocht... En dan blijkt dat het hier ook gaat over seksualiteit. Over genieten van seksualiteit. Gelukkig worden van seks. Als je niet gelooft, zoek het maar eens op. Bij dit vers. Waar gaat het hier over? Bij dat gelukkig maken. Dit is misschien nog redelijk impliciet. Nu wat explicieter. Hou je vast. Spreuken 5, vers 18 en 19. Voor iedereen die de Bijbel graag wil gehoorzamen. verblijd je over de vrouw van je jeugd. Laten haar borsten jou te alle tijden dronken maken. Dol voortdurend rond in haar liefde. Dat is een opdracht in de Bijbel. In de Engelse Bijbel staat het ook heel mooi vond ik: May her breasts satisfy you always. May you ever be captivated by her love. Dan denk je hè? Is de Bijbel geen preuts boek? Nee, de Bijbel is totaal geen preuts boek. Sterker nog, er is een heel boek, wat is een, dat is een erotisch boek, het boek Hooglied. Over dat boek hebben ze overigens het langst ongeveer gedaan, of ze dat wel of niet in de Bijbel zouden opnemen. Dus daar zit ook weer iets van die schaamte in. Er staan zulke dingen over seksualiteit in dat boek Hooglied, dat ze dachten, ja, kan dat wel van God zijn? En uiteindelijk, goddank, ja, de heilige geest zei, ja, die moet ook in de Bijbel. En ik ben in ieder geval ook vijf van dit soort expliciete teksten, zoals deze, tegengekomen in het boek Hooglied. We gaan ze niet allemaal langslopen, daar hebben we nu geen tijd voor. Maar lees eens het boek Hooglied door. Het is een heel dun boekje, zeven of acht hoofdstukken geloof ik. En dan lees je meer over erotiek. En dat God dus helemaal is voor de schoonheid van seks. Goed, naast schoonheid is er ook zoiets als kwetsbaarheid van seksualiteit. Dat is het tweede punt. De kwetsbaarheid van seks. Hoe zit het daarmee? Toen dacht ik van ja, eigenlijk eigenlijk moet ik niet alleen zelf hierover spreken als man, ik moet eigenlijk ook een vrouw aan het woord laten. Dus nu gaan we naar een vrouw luisteren die vooral iets zegt over de kwetsbaarheid van seksualiteit. Dat doen we aan de hand van een filmpje. een rubbertje of een pilletje kijk god heeft mensen gemaakt en daarmee ook seks en als god iets maakt dan is het goed seks dus ook het is een briljant systeem om je mee voor te planten maar is het niet vooral om van te genieten anders hadden we ons wel ook wel op een andere manier kunnen voortplanten bijvoorbeeld door elkaar een hand te geven saai en onhandig iedere keer als jij jezelf aan iemand voorstelt Oeps, zwanger God wil dat wij plezier hebben, en wanneer je goed gebruikt wat Hij heeft gemaakt, dan eer je Hem het meest. Met goede seks geef je Hem alle credits. Moet je je nou voorstellen, jij krijgt visite en je hebt ontzettend je best gedaan op een overheerlijke appeltaart. Zorgvuldig heb je alle stukjes appel op hun plek gelegd. De sliertjes deging, strakke lijnen erbovenop, het zit perfect in elkaar. En dan je gasten. Het enige wat zij ermee doen is met hun vorkjes erin prikken en een beetje knoeien. Ze krijgen hooguit de rozijn binnen en wat kruimels. Dat is toch doodzonde? Heb jij met zoveel zorg iets ontworpen en dan lopen je gasten er alleen maar mee te klooien? Dat geklooi, zie ik ook veel met seks gebeuren. God heeft het met zoveel zorg gemaakt en dan gaan wij het verkloten. Seks met iemand voor wie je houdt, zorgt ervoor dat jij je geliefd voelt. En dat is precies wat God jou met seks wil vertellen. Hij wil jou laten weten hoe mooi je bent en hoe gek hij op je is. Maar ja, waar God iets moois doet, probeert zijn tegenstander dat natuurlijk onderuit te halen. En qua seks heeft de duivel veel terrein gewonnen. Moet je kijken hoeveel misbruik ervan gemaakt wordt. Ik wil geen eens voorbeelden noemen. Man, wat is dat kwetsbaar. Maar weet je wat ik ook geloof? Dat die duivel zich er zo druk om maakt. Dat zegt iets. Als seks niet iets heel moois van God was, dan zou die hele duivel zich er niet mee bezighouden. Dus bij deze wil ik zeggen, bedankt duivel dat je ons daaraan hebt herinnerd door ons zelf te focussen. Maar nu moet je opzouten en gaan wij met God op zoek naar wat voor gave dingen er in seks zijn te ontdekken. Weet je, God wil jou beschermen, en als jij jezelf zomaar aan iedereen geeft, dan werkt het niet. Seks is zo intiem, daarvoor moet je je echt 100% veilig voelen bij iemand. En dat kan pas nadat je samen een behoorlijke basis hebt opgebouwd. Als je snel met elkaar het bed induikt, dat is net zoiets als je geheimste dagboekaantekeningen laten lezen aan een vage kennis. Ik zie dat veel meiden en jongens seks gebruiken om van elkaar bevestiging te krijgen. Zo proberen ze iets van zichzelf te laten zien waarvan ze denken... Nou, ...verder weet ik het niet, maar dit is tenminste wel mooi. Maar eigenlijk kun je dan dus helemaal niet jezelf zijn. Je bent onzeker, gekwetst, je hart zit op slot. Je geeft je lichaam aan die ander, maar verder... Nou, ...echt intiem is het niet. En je laat dan zoveel moois liggen. Ik noem dit ongezonde seks. Misschien heb jij wel ongezonde seks gehad. En heb je het gevoel dat je het daarmee verprutst hebt. Maar God houdt van je en hij wil je herstellen. En samen met God kan seks voor jou iets moois worden. Kies er daarom voor om, misschien wel vanaf nu, seks te bewaren voor één speciale partner. Iemand met wie jij jezelf, je lichaam, je hart, je ziel, alles wil delen. Iemand met wie jij echt intiem durft te zijn voor de rest van je leven. Dan is seks het allermooist. Dan klopt het. Dan werkt het. Want gezonde seks, dat is pas echt lekker. Nou, zij is er ook niet echt uh, onduidelijk over. Uh, iets over kwetsbaarheid... Noemt ze. Overigens, het filmpje is heel slecht te zien. Dat is ook een van de redenen waarom we een restyling gaan doen. Straks kunnen we het hier helemaal verduisteren. Kunnen we werken met licht. Hebben we hier stoelen. En dan kunnen we filmpjes normaal met een normale kwaliteit zien. Ik heb er nu al heel veel zin in. Maar goed, tot die tijd zien we gewoon nog even slecht zichtbare filmpjes. Maar komt de boodschap hopelijk toch wel een beetje over. Iets over die kwetsbaarheid. Zij zegt op een gegeven moment... Snel met elkaar het bed induiken is net zoiets als je geheimste dagboek aantekeningen laten lezen aan een vage kennis. Dat voelt niet goed, zegt ze. Maar God wil dat wij plezier hebben. Wanneer je goed gebruikt wat Hij heeft gemaakt, eer je Hem het meest. Met goede seks geef je Hem alle credits. Zij vergelijkt met een dagboek, iets heel intiems, iets van jezelf... Dat deel je niet zomaar met iedereen. Waarom zou je iets wat heel kwetsbaar is niet zomaar met iedereen delen? Omdat dat dus kwetsbaar is. Dan kun je worden gekwetst. Dan kan de ander daar op een verkeerde manier mee omgaan. En dan kom je altijd bij zo'n vraag terecht. Ja, mag je nou wel of niet seks voor het huwelijk? Dat is een vraag die ik me als tiener stelde. Mag je nou wel of niet seks voor het huwelijk? Nou, ik denk, of ik wil er drie antwoorden op geven. Eerst is dat we met elkaar kijken naar de Bijbel, naar een aantal teksten... waaruit naar mijn idee heel duidelijk blijkt... seks is bedoeld om enorm van te genieten binnen de veilige kaders van het huwelijk. Eén tekst uit het Oude Testament... Uh, het nadeel daarvan is, het is een tekst gericht op vrouwen, maar ik zal hem ook eventjes richten op mannen, want in deze, in deze situatie gaat het hier net zoveel over mannen. Daar gaat hij. Want zij of hij heeft iets gedaan wat in Israël een schande is. Zij of hij heeft met iemand geslapen terwijl zij of hij nog niet getrouwd was. Een situatie waarin men denkt, deze vrouw was geen maag meer toen ze trouwde. Nou goed, misschien zit je hier en denkt, ja, Oude Testament, uh, dit is ongeveer uh, 3000 jaar geleden. Uh, Nieuw Testament is toch heel anders, daar hoor je over Jezus. Nou, daarom ook nog twee teksten uit Nieuw Testament. Uh, de eerste uit een brief van Paulus aan de kerk te Korinthe. Paulus schrijft brieven naar een kerk en in een van die briefwisselingen schrijft hij het volgende. Jullie hebben mij ook een brief geschreven. En jullie schrijven het volgende. Het is het beste als mensen niet getrouwd zijn en geen seks hebben. Maar ik zeg je dit, zegt Paulus. Nee, het is beter dat mensen wel getrouwd zijn. Anders gaan ze misschien wel verlangen naar verboden seks. Wat hier wordt bedoeld met verboden seks is dus seks als je nog niet getrouwd bent. Verder zeg ik... Als je man of vrouw gestorven is, kun je beter alleen blijven. Maar als je dat niet kunt volhouden, moet je maar opnieuw trouwen. Want je kunt beter trouwen dan dat je voortdurend leeft met een heftig verlangen naar seks. En dan een stukje later nog in hetzelfde hoofdstuk. Stel dat iemand verloofd is en met, met een meisje. Als hij zich niet kan inhouden en bang is dat hij haar zwanger maakt, dan moeten ze gewoon met elkaar trouwen. Hij doet dan niets verkeerds. Drie versen waarin steeds dezelfde boodschap klinkt, namelijk het is bedoeld voor in het huwelijk. En dan nog een stukje aan het eind van de Bijbel, in de Bijbelboek Hebreeën: Slaap alleen met de man of vrouw met wie je getrouwd bent. Nou, de oplettende lezer die ziet dat er staat, Hebreeën 13 vers 4, Bijbel in gewone taal. Als je deze Bijbel erbij pakt, onder de banken, lees je dit ook, maar... Ik vind het leuke van die bijbel in gewone taal, dat het zo duidelijk wordt neergezet. Dus daarom heb ik even deze bijbelvertaling gedaan. Duidelijker kan volgens mij niet. Nou, misschien zit je hier wel en denk je, oké, okay, de bijbel is er duidelijk over. Misschien denk je wel, ik ben een volgeling van Jezus. Dus wat de bijbel zegt, dat wil ik doen. Nou, prima, goed. Maar misschien zeg je wel, ja, ik zeg niet alleen ja en amen bij allemaal dingen in de bijbel. Nee, ik wil wel weten waarom dat dan zo is. Waarom zou dat dan zo moeten? Waarom heeft God het zo bedoeld? He? Waarom heeft God zo'n mooie appeltaart gebakken, zoals dat meisje zei? Een appeltaart die je in zich heel heerlijk van kunt genieten. Maar waar je niet een beetje moet in lopen prikken, want dan neem je niet genoegen met goud, met het beste wat er is. Nou, waarom zou hij dat hebben gedaan? Nou, ik denk in dat filmpje is er al wel iets daarvan duidelijk geworden. Ja, dus als je zegt, oké, okay, ik wil de Bijbel wel volgen, maar waarom geeft God die regels? Nou, volgens mij, omdat het dus iets kwetsbaars is, heeft het een veilig kader nodig. Seksualiteit heeft een veilig kader nodig. En omdat het zo iets persoonlijks is, iets van jezelf, dan deel je dat met één persoon. En geef je dat niet gemakkelijk weg aan Jan en alle en wanneer weet je zeker dat je met één persoon zult blijven in je hele leven? Dat weet je zeker als je getrouwd bent. Dan weet je dat zeker. Ik ken ook vrienden die waren verloofd en die zijn weer uit elkaar gegaan. Ik ken ook mensen die waren getrouwd en toen zijn ze weer uit elkaar gegaan. Maar in principe als je bent getrouwd dan zeg je, ik blijf voor mijn hele leven trouw aan jou. Ik wijd mij aan deze persoon alleen volledig toe. Aan andere mensen wijd ik mij ook wel toe, maar minder. Dat is trouwen. En in die veiligheid die daardoor ontstaat, in die toewijding van twee mensen aan elkaar, daarin kan seksualiteit tot het beste tot zijn uitdrukking komen. Ik kwam een mooi citaat tegen wat het samenvat. Waarom zou dat Gods richtlijn zijn? Seks is een prachtige en door God gegeven schat. Maar wat is een schat als hij door iedereen aan de oppervlakte kan worden opgeraafd? dan verliest het toch zijn waarde. Goed, dus één, de Bijbel zegt het. Twee, waarom zegt de Bijbel het dan? En drie, dat vond ik ook leuk, ik kwam een wetenschappelijk onderzoek tegen onder duizenden echtparen. En daaruit blijkt ook dat seksualiteit beleven nadat je bent getrouwd bent, het beste is. Ik laat je meelezen, letterlijk citaat van een samenvatting van het onderzoek. Het titel van het stukje is Seks na huwelijk, beter voor de relatie. Belang, oefenperiode, fabeltje. Sommige mensen zeggen, ja, ik moet wel oefenen natuurlijk met mijn partner. Stel je voor dat ik oefen met seks en ik ontdek het werkt niet tussen ons. Ja, dan ga ik natuurlijk niet met die persoon trouwen. Zit ik mijn hele leven aan de verkeerde partner vast. Nou, dat idee verwijzen deze onderzoekers naar het rijk van de fabeltjes. Dan komt die wachten met seks tot na het huwelijk is tegenwoordig een zeldzame uitzondering. Toch is dat misschien nog wel het beste, blijkt uit onderzoek onder duizenden getrouwde paren. Degenen die wachten met seks tot na het huwelijk, bleken de beste relaties te hebben. Uit een onderzoek onder duizenden paren, bleek dat hoe langer de partners hebben gewacht, hoe beter hun relatie is. Deze paren die zeggen beter te kunnen communiceren... Ze zien hun relatie als stabieler. Ze zijn meer tevreden met hun relatie. En last but not least, ze zijn tevredener over hun seksleven. Dus ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, die richtlijnen die God geeft in de Bijbel, werken ook echt. En ik vond het ook interessant, deze onderzoekers hebben nog meer onderzocht. En daardoor kunnen ze ook nog een verklaring geven waarom ze denken dat het zo is. Dan zeggen ze onder andere dit als verklaring. Als de partners wachten met seks, vormen andere zaken de basis van de relatie. Bijvoorbeeld een goede communicatie. En deze zaken blijven stabieler als de fase van gepassioneerde verliefdheid voorbij is. En dit heb ik ook veel om mij heen gezien bij jonge mensen. Jonge mensen die een relatie kregen en die in no time binnen enkele weken of maanden met elkaar het bed indoken. En wat kregen ze daardoor? Heel veel lichamelijke intimiteit. Maar ze ontwikkelde veel te langzaam op het gebied van communicatie, emotionele intimiteit. Uh, dat je elkaars hartstalen een beetje leert ontdekken. Ze ontdekten veel minder over allerlei andere dingen die ook zo belangrijk zijn voor een goede relatie. Zoals dus ja, communicatie, uh, je partner leren begrijpen, ontdekken wat je samen leuk vindt om te doen... Uh, gezamenlijk vrienden krijgen, nou, ga zo maar door. Dat al die dingen worden minder ontwikkeld... als je sneller met elkaar lichamelijk één wordt. Waardoor ook wel eens, wat heb ik ook wel eens zien gebeuren... waardoor mensen denken, nou, de seks is goed... meteen binnen enkele weken of maanden, dus we blijven bij elkaar. Een half jaar ontdekken ze, hmm, dit gaat hem toch niet worden... en dan blijven ze nog een jaar of anderhalf bij elkaar. Dat heb ik ook meerdere keren in mijn omgeving zien gebeuren. En dan gaan ze toch weer uit elkaar... Terwijl ik denk dat ze veel eerder uit elkaar waren gegaan als ze niet zo'n hechtmiddel hadden gebruikt, meteen aan het begin. Daarover volgende week nog meer. Seks als hechtmiddel. Goed, tot zover over die kwetsbaarheid. Volgende week meer hierover, maar nu wil ik naar het laatste en derde punt. Altijd een nieuwe kans. Altijd een nieuwe kans. We hebben gezien dat seks iets heel moois is. Heel mooi ontworpen. God is helemaal voor goede seks. Maar we hebben ook gezien dat het ook heel kwetsbaar is. En omdat het ook kwetsbaar is, gaan er ook heel veel dingen mis. Um, als ik denk aan overspel. In het filmpje noemden ze ook kort even, maar ze wilden het zelfs niet eens noemen. Zoveel dingen gaan er mis. En je wordt er ook soms wel echt verdrietig van. Ik heb overspel nu meerdere keren van dichtbij mogen zien bij vrienden. Naar bijen vrienden waar de een de ander belazert. En hoeveel verdriet en schade dat aanricht. Niet alleen voor hunzelf, maar ook voor hele families. Vreselijk. Seksueel misbruik, aanranding, verkrachting, incest. Laatst in Keulen werden allerlei vrouwen zomaar op straat aangerand met oud en nieuw. Uh, Seksverslaving, pornoverslaving. Daarover komt ook nog een, um, een keertje. Op 7 februari gaat ook nog over uh, porno en seksverslaving. Daar gaat ook veel mis. Um, en ook eenzaamheid in zelfbevrediging. Ik ken ook genoeg mensen die doen aan zelfbevrediging. En die voelen zich nadat ze zichzelf hebben bevredigd, voelen ze zich leeg en eenzaam. Iets wat zo mooi is bedoeld, geeft dan toch niet de vervulling die men zoekt. Nou, wat er ook is in ons leven, dat vind ik echt heel belangrijk en goed om met dit laatste punt af te sluiten. Er is altijd een nieuwe kans. God is niet allereerst een veroordelende God, nee. Hij is een genezende, vernieuwende, vergevende God. En hij wil altijd nieuwe kansen geven aan mensen. En daarom wil ik daar een vers over lezen uit de Bijbel. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dit gaat ook over seksuele zonden, dat we daarvan kunnen worden gereinigd. Ik wil er een voorbeeld van geven van een kennis van me. Ik sprak met hem over zijn seksleven. En hij vertelde van ja, de vrouw waar ik nu mee getrouwd ben, dat is niet de enige waar ik seksuele gemeenschap mee heb gehad. Daarvoor heb ik al met andere vrouwen ook uh, geslapen. En hij vertelde mij wat het nadeel daarvan is geweest, heb ik ontdekt in mijn huwelijk. Soms als ik met mijn vrouw aan het vrije was, dan kreeg ik beelden van ex-vriendinnen in mijn hoofd. Dus dan wil ik Diep contact met mijn huidige vrouw. Diepe hartsverbondenheid, diepe lichamelijke verbondenheid. Wil ik alles met mijn huidige vrouw delen. En dan denk ik op dat moment aan ex-vriendinnen. Terwijl ik dat helemaal niet wil. En toen zei hij, op een gegeven moment ben ik daarmee naar God toe gegaan. Samen met iemand. En ik heb het gedeeld. Ik zeg, ik merk dat die beelden van ex-vriendinnen en ook van wanneer ik seks met hun had, steeds weer bij me terugkomen. En hij is daarmee naar God gegaan. En ze hebben gebeden. Hij heeft zijn seksuele zonde beleden. En God was trouw naar hem. En God heeft hem gerechtvaardigd. Hij heeft zijn zonde vergeven. En hij is gereinigd in zijn hoofd. Letterlijk gereinigd door de Heilige Geest. Dus die plaatjes van zijn ex-vriendinnen, die zijn gewoon gewist in zijn hoofd. Hij heeft daarna geen last daar meer van gehad. Met andere woorden, er is altijd een nieuwe Kans. Ook als je vastzit aan dingen uit je verleden, er is altijd een nieuwe kans. En dat zal misschien niet altijd zo makkelijk padsboom gaan zoals in dit verhaal. Dat kan ook een lange weg zijn. Ik heb zelf ook geworsteld met seksverslaving. Daar ga ik ook nog meer van delen als het daarover gaat op 7 februari. Maar er is altijd een nieuwe kans. Ook in mijn leven is die nieuwe kans er gekomen. Het begint hier bij het beleiden van zonde. Dat betekent, ik heb spijt van dat ik het verkeerd heb gedaan. Daar begint het wel mee. Uh, maar het hoeft niet alleen zo te zijn dat jij ergens schuldig aan bent. Het kan ook zo zijn dat jij je best hebt gedaan. Maar andere mensen hebben jou beschadigd op het gebied van seksualiteit. Dat is nog veel erger, zou je kunnen zeggen. Ook dan is er vernieuwing mogelijk. Is er vergeving, is er genezing mogelijk... Um, dus ik wil je Frans oproepen, denk niet, oh het is zo gelopen in mijn leven tot nu toe, er is voor mij geen mogelijkheid meer tot herstel of tot vernieuwing. Nee, er is altijd een nieuwe kans bij God. Goed, volgende week gaan we hier uh, rustig over verder. Um, dan gaan we hier ook nog meer over naar kijken naar hoe reinigt Jezus dan mensen als de dingen zijn misgegaan. Hoe, hoe geneest Hij dan precies mensen? Volgende week zal het ook nog meer gaan over dat er vaak uh, een verkeerd beeld over seksualiteit is in ons hoofd. En hoe komt dat? Omdat in elke film waarin je iets van seksualiteit ziet, gaat het eigenlijk altijd goed. Daar lijkt het er altijd op alsof seksualiteit altijd bij iedereen goed gaat. Nou, iedereen die hier zit en ooit seks heeft gehad, weet dat dat niet zo is. Alles hier op aarde is gebroken. Alles is niet meer helemaal heel. Dus ook seksualiteit is gebroken. Seksualiteit gaat niet zomaar eventjes goed tussen een man en een vrouw bij elkaar zetten. Dus ook seksualiteit is gebroken. En ook daarin moeten we leren praten met onze partner om daarin te ontwikkelen en te groeien. En ik hoorde laatst van een sekscursus, die wil ik graag even aanbevelen. Dit is op de website van de Evangelische Omroep. In twaalf weken ga je dan samen met je partner allerlei stapjes zetten op het gebied van seksualiteit. Deze wordt aanbevolen door de evangelische omroep. En deze wordt ook bijvoorbeeld aanbevolen door Eva. Dat is een christelijk vrouwenblad. En dat is een cursus waarin je gewoon daar met elkaar over aan de slag gaat. Er zijn ook allerlei goede boeken geschreven over seksualiteit. Ik heb er hier een paar van meegenomen... En die kunnen ook echt enorm helpen. Hier is een steengoed boek over het huwelijk. Vind ik echt een topboek, alle Allerbeste die ik tot nu toe heb gelezen over het huwelijk. Hier is een boekje speciaal voor studenten over seksualiteit. Uh, nog enkele. Dit is echt een seksboek. Een christelijk seksboek van twee christelijke artsen. Dit is helaas de oude versie. Die nieuwe versie heb ik aan iemand uitgeleend en die me teruggekregen. En ik heb ook geen idee meer aan wie. Zo gaat het wel eens met boeken. Maar die nieuwe versie heb ik zelf gelezen... En dat is echt goed. Daar kan je echt veel voordeel aan doen. Dat allemaal in het kader van seks is gebroken. Denken niet over dat het allemaal vanzelf gaat en zo. Dat is gewoon niet waar. Het is gewoon iets net zoals elk ander onderdeel in het leven. Daar moet je gewoon stapjes in zetten, in oefenen, onderuit gaan en weer opstaan. Tot slot, mannen en vrouwen zijn anders. Daar gaat het volgende week ook nog uitgebreider over. Niet alleen emotioneel anders, niet alleen lichamelijk anders, maar ook op het gebied van seksualiteit anders. Goed. We gaan met elkaar afronden. Misschien zit je hier wel en zeg je van ja, ik heb hier nog wel opmerkingen of vragen over. Onder de banken, daar liggen allemaal briefjes. En er liggen ook pennen bij. En als jij zegt van hé, ik wil wel een vraag of een opmerking hierover kwijt. Dan kan je dat opschrijven. En dan komen deze prachtige zakjes weer langs. Of deze een beetje aparte zakjes. Die komen dan weer langs. En dan kan je je briefje in stoppen. Anoniem. Ja, en dan kun je jouw vraag stellen. En dan kunnen we kijken of we daar volgende week ook nog op terug kunnen komen in de toespraak van volgende week. Dus gewoon anoniem opschrijven. Misschien zeg je wel, ik wil heel graag benadrukken waar ik het enorm mee eens ben vandaag. Ik vond dit echt heel goed. Of dat je zegt, ik was het vooral heel erg oneens met iets wat je hebt gezegd. Schrijf het ook op. Alles wat jij maar wil opschrijven, waar ik iets aan kan hebben deze week met het oog op volgende week, schrijf het op. Ik heb er ook nog iets anders opgeschreven. Als iedereen er even bij kan pakken, ze liggen onder de banken. Als je er geen eentje kan vinden, dan heb ik er hier nog wel een paar over. Probeer een pen te bemachtigen en, en zo'n briefje dat je even kan meekijken. Hier. De... Ja, als er iemand is die zegt, hey, ik kan geen briefje vinden, steek even je hand op. Dan deel ik er nog een paar uit, dan liggen er wel genoeg, denk ik hoor. Maar... Achterin ook briefjes al? Ja? Hier geen briefjes? Heb je al dan ervan? Ja. Ik heb ook opgeschreven, eventueel, met wat kleinere lettertjes. In mijn leven zijn er dingen mis met seksualiteit. En ik zou er graag iets over doorpraten in een veilige omgeving. Misschien ben jij wel iemand en je zegt, van, nou, ik zou wel eens hierover willen doorpraten. Op een rustig moment. Dat kan ook. Dan kan je je naam en telefoonnummer erbij zetten. Als je dat niet hoeft, dan dit, dan dit is... Kan ik me zo voorstellen, niet voor heel veel mensen. Uh, maar uh, het is in principe gewoon anoniem als je zegt, hey, ik wil doorpraten hierover met iemand op een rustig moment. Zet dan even je naam en telefoonnummer op. Dan ga je waarschijnlijk niet met mij praten daarover, maar uh, met een van onze connectgroepleiders. Want dan ga ik kijken of je met iemand een match kunt maken. Dat je een klik hebt en dat je daar eens rustig over door kunt praten. Nou, we nemen nu een moment de tijd om uh, briefjes te beschrijven als je dat wil. Als je dat niet wil, ook prima. Het is alleen maar als jij je er prettig bij voelt, als het jou helpt. En dat doen we terwijl we luisteren naar een moment van uh, muziek. Er zal zo'n mooi uh, pianostukje klinken. Uh, dus als jij zegt van, hé, hey, ik wil iets opschrijven, doe het. Als je dat lekker niet wil, geniet van de heerlijke, ontspannen pianomuziek. De beelden die mogen wel weg, uh, ja. van een briefje hebt, kan je hem in een zakje doen. We gaan met elkaar nog een moment nemen om te zingen, om alles bij God te brengen wat we hebben gehoord. Heftige boodschappen over seksualiteit en uh, ik nodig de muzikanten uit om hun plek in te nemen. We gaan we met elkaar zingen.